Vijf uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het is de veerboot Stena-Hollandica gelukt om voor de ingang van de verplichte quarantaine in Harwich aan te meren. Om drie uur Engelse tijd legde het schip aan in de haven, een uur voordat de quarantaine zou beginnen. Normaal komt het schip rond half zeven aan in Harwich. Maar voor deze gelegenheid was de Hollandica eerder uit Hoek van Holland vertrokken en voerde het een stuk sneller. Volgens Stena was de sfeer aan boord gespannen. Omdat veel passagiers zich geen twee weken quarantaine wilden of konden veroorloven.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 Time has come. Evil has risen from hell. Mankind has lost the fight against its own avarice. Time for me. Remix. and curl up like quavers. Merry upon them worse than bad red eyes.